via de Karoviëlle zender Hilversum 1. In ons dinsdagavondtheater gaat u vanavond luisteren naar een spel van Gillis Cooper getiteld Matthew Bacon, oftewel Vergeten Wacht. Gillis Cooper werd geboren in Dublin in 1918. Hij was aanvankelijk acteur, maar wijdde zich later geheel aan het schrijven van toneelstukken en radio- en televisiespelen en behoort nu ...tot de belangrijkste medewerkers van BBC Third Programme. Matthew Bacon, in het Nederlands vertaald als vergeten wacht... ...is een van de beste van Cooper's meer dan twintig luisterspelen. Het is een groteske over het militarisme. Een kleine afdeling mannelijke en vrouwelijke soldaten van de luchtafweer... ...is tijdens de Tweede Wereldoorlog gestationeerd op de heuvel Matthew Bacon... ...in een uithoek van Wales. Hun superieuren vergeten hen ervan op de hoogte te stellen... ...dat de oorlog ten einde is... ...en tegen alle redelijkheid in en stug gehoorzamend aan de eenmaal gegeven bevelen... ...blijven ze dienst doen om tenslotte midden in de bestaande wereld... ...een krankzinnig Robinson Crusoe-achtig eiland met eigen landbouw en veelteel te vormen. De vrouwen zijn gemeenschappelijk eigendom en de kinderen worden volgens een eigen onderwijssysteem opgevoed. Coopers kracht ligt in het ad absurdum doorvoeren van een in wezen eenvoudig verhaal gegeven. Daardoor ontstaan stukken die funny zijn in de beste Engelse betekenis van het woord. Het vakmanschap waarmee Cooper de dialoogvoering behandelt, rangschikt zijn spelen geheel en al in de briljante school van het Conversational Peace. U gaat dus luisteren naar Vergeten Wacht, een spel van Gillis Cooper in de vertaling van Dr. Anders APF Angervaren en regisseerd door Leon Povel. Wie stuurt iemand dan naar zo'n verdomde uitzoek? Die eerste heuvel met dat korenveld ik net een gepaneerde varkensbil. Nou, en dat stuk dat er net uitzag als een leunstoel. Nou, je het zegt, ja. We zijn langs de armleuning gelopen over de rugleuning heen geklommen. Oh, leunstoel of niet, ik vond het maar bar dat we daarna nog dat lange bobbelige stuk kregen. Aantreden! Oh, oh, aantreden. Aantreden! maar meneer. Kan er een beetje vlugger? Ja. Afdeling! Heer! Pink op de naad van de broek. Plaats! Vers! Mijn naam is Ken, luitenant. Ik heb al 35 jaar dienst op zitten. Kanonier, corporaal, sergeant, sergeant-major. Ik ken alle knepen van het vak. Maar als jullie fideel zijn, ben ik er ook. Ik zou ook even hard mee als jullie. Nog vragen? Um, uh, waarvoor zijn we hier, luitenant? Deze heuvel heet hier Rebieken. Hij ligt 800 meter boven de zeespiegel. We zitten hier acht kilometer van de weg en twaalf kilometer van het disbezijnde dorp. Er is hier geen levende hier behalve wij. En vandaar dat ze vrijwilligers gevraagd hebben, want jullie gaan hier niet vandaan voor jullie afgelost worden. Vraag ik! Waarvoor zijn we hier, Luid? Ja, ah, professor. Naam? 703, kanonier Blik E, Luit. Waarom ben je geen officier, professor? Ze hebben me niet gevraagd, luid. Maar evenmin, dat is een bevel. En als ik een bevel krijg, gehoorzaam ik. Vraag ik! We zouden graag weten waarvoor we hier zijn, luid. Het wereld niet. Aam? 666 kanonier Evans M, luid. Jij speelt voor tolk. Vertaalt voor ons wat die pummels hier zeggen. Destijds in Kowloon hebben we naar tolk gehad die muizenvrat. Nog vragen? Nee? En jij niks te vragen, Nikker? 584 kanonier Olim J, luid. Heel goed. Ik maak een grapje over zijn huidskleur en hij zet mij op mijn nummer. Mijn verdiende loon. En daarom zullen we er geen nadeel van ondervinden, kanonier Olim. En recent voordeel ook. Wat was je in het burgerleven? Trompetist in het dansorkest, luid. Trompet bij je? Ja, luid. Dan krijgen we van jou eens een concert. Vraag vragen? Alleen maar voor we hier zijn, luid. Uitstekend, korporaal. Nam? Blining. Luitenant. Luitenant. En jij heet? Betsy. Meneer. Dit er! Als laat ik jullie lopen loop pas op het kazel en de plein is, zodra je dat hebt uitgegaven. De jachtenham, Betsy. Ling, luitenant. Uitstekend. En nou komen we op het punt waarom jullie hier zijn en waar geen van jullie belangstelling voor schijnt te hebben. Boven op de heuveltop achter ons staat de machine op een emplacement. Deze machine staat bekend als de Wattling-deflector. Omdat hij uitgevonden is door een uitvinder Wattling genaamd, En omdat hij bedoeld is om de als V2 bekendstaande vijandelijke raketten te deflecteren, oftewel te onderscheppen. Nog vragen? Hoe werkt die luid? Hoe hij werkt, horen jullie eens zover is. Als jullie inrukken, nemen jullie je uitrusting mee naar de hutte... Al naar gelang jullie mannelijke of vrouwelijke leden van de batterij zijn. Ik waarschuw jullie dat ik niet de een bij de ander en de ander bij de een zie. Waarom niet, Evans? Nou, Luiten. Ja, ik denk. Omdat het niet mag, luid. En dat is de reden waarom we niet de een bij de ander en de ander bij de een willen zien. Afdeling. E. Hier Ingerukt. Yes! Hoe bestaat het dat die zwarte een trompet heeft? Olem is een beste jongen. Ja, maar hoe bestaat het dat iemand zo zwart is? Hm. Hij is niks anders dan een ander. Zou die zelfs maar een knoop kunnen vastmaken? Hij kan alles wat een andere kerel ook kan. Men zal het doen ook, als hij maar de kans krijgt. Hoe bestaat het? Jij bent voor dit uh, leven te simpel. Ik snap niet wat we met jou hier moeten. Ik vind het gewoon Hé Nee, doe nou niet gek. Hoezo? Daarom ben ik juist hier gekomen. Omdat de andere meisjes zeiden gekke bed, wou ik weg. En dan begin jij net zo. Wat oh, Je vraagt tot de woon. Ik moet enkel doen dat ik op een boerderij woon. Ik zie nooit eens jongens, geen bioscoop, niks. Wat een leven. Ik, ik kan koeien melken en kippen plukken. Nou, ik niet. En ik hoop dat ik het nooit hoef te doen ook. Veel licht en veel londen ben ik altijd voor de porra. Waarom zit jij hier, corporaal? Oh, uit met de corporaal, zeg. Ik heet Rita. Ik zit hier vanwege de luid. Stom, verwaand, stuk vreet, alsof zijn paal had ingeslikt. Alsjeblieft, luid. Ja, luid. Nee, luid. Nou, zo eentje was er. Bliening, dat is niet de manier waarop ons bij het vrouwelijke hulpkorps gedragen. Oh, op gedroogde oude koe. Blijf liever mijn hele leven hier, dan dat ik nog ooit naar de terug ga. De luitenant van hier? Raar soort man is dat eigenlijk, hè? Het is tenminste een man. Die hebben nooit zoveel noten op hun zang als een verkleden vrouw. Opschieten! Hij roept. Nou, dan hoef je nog niet op je zenuwen te krijgen. Ja, maar we moeten gaan als de luitenant roept. Ik heb mijn bed nog niet opgemaakt. Opschieten! Jullie hebben al lang moeten staan. Nou, weet ik maak je bed wel op als we terug zijn. Doe nou maar, ga hem maar gewoon mee. Hij is net een wilde stier. Kom pas! Ja, ja, kom al, waar is mijn bed? Allemaal present? Yes. En haasten is jullie blijkbaar niet aangeboren. Sta stil, met de pink komt de naad van de broek. Zo. Wie geen broek heeft, legt zijn pinken daar waar de naad zou zitten als hij er wel in had. Wie geen pinken heeft, kan zijn schriftelijk aanvragen de drievoudige formulier 2050. Nummer 1! 1, 2, 3, 4, 5. Klopt. Wie van jullie kan koken? Ik er nog. Zal er weer een rechtsomkeert uitgelut kok. Wat moet ik klaarmaken, luitenant? De rantsoenen. Les, Nummer 1, 2, 3, 4. We gaan nu verder met de elementaire oefening. In verband met de wortelingdeflector die jullie voor je ziet staan. Zoals jullie hebben verteld is dit toestel hoogst geheim... en uitgevonden door een uitvinder worteling geheten. Vandaar worteling. Het doel ervan is vijandelijk raket het onderschep oftewel te deflecteren. Vandaar deflector. De plaats! Rest! Nog We vragen door de weer? Waar zijn al die draden voor, Luit? Daar kom ik nog op. Uh, wanneer komt de instructeur uit? Als hij gestuurd wordt. De repen. De hoog hoop op letter roken verboden. Eerst, nummer! Nummer vier. Post vat de links van de reflector. Pijnlijn met de voorkant. Rust. Rest. 1, 2, 3. Nummer 3. Drie. Blue. de rechts van de reflector. Op één lap met de voorkant. Mars. Rust! Neem meer! 1, 2. Nummer twee. Wat? Bos Bosvat achter nummer drie. Mars. Rust! Neem meer! 1. Moedig is hier alleen. Bosvat achter nummer 4. pas. Rust! Niet Niemand. Batterijk-commandant post drie passen achter het centrum van de reflector. Waar hij de resultaten van het vuur op het aangebrachte radarscherm kan observeren... ...en boven die de manschappen in het oog kan houden. Uh, uh, Sta niet in je neus te peuteren, kanonier Olim! Leg om te beginnen jullie handen op de aangebrachte hendels. Uh, aan mijn kant zit er geen hendels luid. Maak dan alleen maar de bewegingen die hierbij horen, man. Op het commando uit gelid treden om te roken, treden jullie uit gelid... Om te roken. Wacht op mijn commando! Wacht op mijn commando! Wacht op mijn commando! Houd! Wie is daar? Betsy, link, meneer. <laughs> Ik ben geen meneer. Sorry, lieverd. Ik kom je je thee brengen. Dank je wel. Hoe lang moet jij op wacht staan? Vier uur. Oh. Daarna lost Evans me en daarna komt Olim. En daarna jij weer? Oh. Zo is het. Als ik die Olim zijn avondeten moet brengen, hè, dan vind ik hem ooit. Hm. Hij is zo zwart als de nacht. Ah, het gesuist van de wind in de draden wijst je vanzelf de weg wel. Dat ah, is maar goed ook met die steilte die hier naast ons. Als je in de mist over de rand stapt, ben je er geweest. Het is een heel eind voor je beneden bent. Kijk maar naar die schapen. Hm. Net houtluizen onder een steen. <laughs> ah, bevalt het je hier? Oh ja. Ik heb het hier best aan mijn zin. Ik ook. Jij ook? <laughs> Waarom niet? Nou, jij kent een hoop mensen. Mm. Je bent overal geweest. In Londen en op de universiteiten zo. <laughs> jij bent een geleerde. Ach, het enige dat ik verlang is een beetje rust. Mm. Geen mensen, niks. Helemaal geen mensen? Nee. Hoe bestaat het? Nou, en toen ze om vrijwilligers vroegen, heb ik ben natuurlijk gemeld. Waarom? Ah, joh, dat is het beste wat je kunt doen. Maar wat zie je er dan in? Je blijft er jong bij, hè? De eerste week in het leger komen ze langs om te vragen... wie meldt zich als vrijwilliger voor de para-troepen. <kwijnt> nou, Dapper Evans is er als de kippen bij. Mijn straflijst gaat in de prullenbak en ik word overgeplaatst naar Manchester. Ik kom daar en ik zie dat ze koks te weinig hebben... dus hou ik me drie weken sjakies en doe dan mee aan de kokscursus. Nou, toen het later zo uitkwam, heb ik me opgegeven voor Kappen, Ziekendrager, Russische tolk. Spreek je dan Russisch? Ja, nee, man, maar het duurde bijna een maand voor ze dat hadden, hoor. <lacht> nou, daarna heeft het leger het depot zonder me moeten doen. Broerd voor hun, maar mij beviel het best. Ja, en toen werd ik weer teruggeplaatst bij de depotroepen. De Kalmpizaaneffens noemden ze me daar. Nou, en nou zit ik hier. Als vrijwilliger. Hoe bestaat het? Nou, jij dan? Jij doet net zo goed. Ja, maar niet omdat ik er zo Waarom dan? Twee vrouwen waren bij de commandant komen klagen. Ik was wel gedwongen monden te duiken. Ah, de weefjes. Zeg wat vind je van die twee meiden hier? Oh, ik weet het nog niet. Oh, die Rita lijkt me wel wat. Ja, ik Voel meer voor die ander. Een beetje simpel. Nou, ik ook. Een klein luid in de gaten houden, die wil er niks van weten. Hoeft het ook niet te weten. Als jullie maar weten dat hij aan de andere kant van het schot slaat. je me nou. Kan er niet ergens. Luid. Ga slapen. Ja, luid. Kan er niet roeren. Luid. Jij op. Ja, luid. Rechts, twee graden vijftig omhoog. Rechts, twee graden vijftig omhoog. Rechts 2 graden. 50 omhoog. Africhten recht. Africhten recht. En dat is de zoveelste die we de vak hebben. Die is ter hoogte van Doverezee terechtgekomen. Heeft het kasteel een beetje ondergespat en de vloot een nat pak bezorgd. Attentie! Attentie! Er is geen opgestegen in de buurt van het IJsselmeer. Rond ter hoogte van Chatham onderscheppen. schepen. Hoe laat is vooral? Al Afdeling. Hier rukken. Vijftien minuten pauze. Winnen we, Luid? We kunnen niet verliezen, Evans. Nooit de moed opgeven. Een goed soldaat geeft nooit de moed op. Terwijl de wilden hem besluipen, tart hij ze openlijk tot de laatste seconden en sterft als een held. Laat je haar knippen! Gaat niet, Luid. De anderen zijn allemaal geknipt. Ik ben de kapel uit. praat. Luid. Over tien minuten ga ik weg om soldij, rantsoen en andere voorraad te halen. Jij neemt het commando over. Vanavond kom ik terug. Luid. Doorgaan met de vereniging. Iedereen die scheermesjes wil hebben, sigaretten, chocolade, tomaten, ketchup... ...cijfpapier of tandpasta, kan ze bij mij vervoegen een minuut. Doorgaan, Lord. Tandpasta, zei Luit. De ene hier gebruiken een twijgje. schudden de schorst eraf en poetsen dan hun tanden ermee. Moet je wel de goede bomen kiezen. Doorgaan. Oh ja joh, maar een beetje meer swingen. Nou, hoe is ie? Ah, verdomme goed, hoe heet ie mop? Die heeft geen naam. Ik heb eerst die oude deflector opgepikt. Uh, daar ben ik op doorgegaan. Nou noem hem dan de deflector rack. Net zoals de tiger rack, je weet wel. Hey, ik dacht dat jullie in je hut waren. Ah, Betsy en ik hoorden je spelen. Vooruit meiden, kom mee naar binnen. Maken we er een gezellige boem van. Ja, dat kunnen we niet doen. Maar de deur staat toch open? Ja, maar de luid heeft gezegd dat we niet in elkaars hutten mogen. Maar ah, de luid is er niet. Rita heeft nou het commando, niet waar, corporaal? Ja, kom mee, Bert, natuurlijk. Ja, en als hij nou onverwacht terugkomt? Ach, dat doet hij niet. Die heeft het daar beneden veel te best aan zijn zien. Natuurlijk. Ja, Natuurlijk. De Doe of je thuis bent. Nou zijn we met ons vieren. Dat zijn we altijd. Vijf met blikken bij. Ah, die staat op wacht. Nou, wat moet ik spelen? Um, ja. Die Flectorack. Huh? Ja, zo noemen we dat. Dat is een tune die hij zelf heeft gemaakt. Ja? Gaat gewoon dwars door die donder. Oh, Jammer dat leuk. we geen drummen hebben. Nou, ik kan een beetje tap dansen. Wat leuk. <laughs> Begin maar jongens. Ja, ja, ja. Oké okay, jongens, meiden, daar gaan we. <laughs> nou. Je bedden, zeg ik! Jullie doof? Jullie blind? In de houding! Naast je bedden! Oh, de onze staan in de hut hiernaast, meneer. Eh, uh, luitenant. Dat weet ik donders goed. De procedure voor zulke gevallen is als volgt. Betrapt in een ander verblijf het hunne of de onbevoegde plaatsen aangetroffen, springen de manschappen op bevel naast de bedden in de houding, maken keer en verdwijnen in looppest naar hun bedden. Daar aangekomen gaan ze stram in de houding staan. ...gaat een soldaat tam. Naast de bedden! Kom mee, Bert, kom. Jullie, jullie rhinocerussen. Wat hebben we gezegd? Red, allemaal aantreden. Loop, paas. Zijn jullie er nou nog niet? Ee, ah! Nummeren! Eén, twee, drie. Vier, meneer, uh, luitenant. Vier, ah! Attentie, toen we hier aankwamen... Hebben gezegd, jullie fideel, ik fideel. Jullie nemen mij, ik neem jullie. En ik heb mijn hielen nog niet gelicht of wat gebeurt er. Ze dansen, maken muziek, kruipen bij elkaar. Kanonier even Luid. Rechts keer uitgelid. Jij gaat uit de deflector, los kanonier Bliek af en stuurt hem hierheen. Loppaas. He! De rest luidt gereden dan naar rechts. Kanonier je hem? Luid. Als jij het vervolg, je instrument bespeelt, speel je of militaire muziek... of een langzame slepende melodie. En geen muziek die erop gericht is... de hartstochten van de manschappen te doen ontvlammen. Vergeet Luid. Daar is een bevel. U uh, hebt me laten roepen, luid. Ah, kan niet, uh, ja. kan een Blik. Aansluitend links van de groep. Jawel. Vanaf vandaag luid. ben jij bevorderd... tot dienstdoend, onbezoldigd, waarnemend corporaal. Maar laten het dan Dit Distinctieven van je rang naaien zo gauw mogelijk op. Gefeliciteerd. Nog vragen? Uh, hoe kom ik aan een streep, luitenant? Wordt voor gezorgd! Ingerukt! Ben Ah, corporaal professor. Wat wou je? Uh, permissie om een van de leden van het vrouwelijk hulpkorps te vragen mijn streep op te naaien. Luid. Je wou naar hun hut? Uh, niet verder dan de deur. Luid. En dan. Op de drempel blijven staan en het vragen, Lart. Op de drempel blijven staan en het vragen. Je waard het eerst aan mij, dan wij het aan hun. Juist, dat is de meneer. Toestemming gewaagd, toestemming verleend. Dank u, Lart. Ja, wacht. Je bent nu waarnemend verhaal. Verantwoordelijke post. Ik zal je wat vertellen. Ik altijd de linkerman van de achterste rij. Waarom, Lart? Omdat hij waardeloos is. Altijd, Lart. Mijn hele punt is waardeloos. Mijn linkerman met de achterste rij is een stevige mond vol. Erik. Doet meer denken aan thuis. Thuis? Oef. Gezellige boel ben je ook thuis. Ach nee, ik bedoel dat ze s'avonds bij ons thuis ook op de stoep zitten. Mm. Schrijf eens een eindje op, lieverd. Zo hm. kan ik die streep er niet opnaaien. Sorry. Het is bijna donker. De dagenlang al. 1 mei vandaag. Welk jaar? 1945, suppen. Ach, het wist ik heus wel. Ik was te leven vergeten. Zo, lieverd. Die streep zit er bijna op. Mijn streep? Oh, wou we er iets zo hebben? Hm. Wat wil je ervoor geven? Alles of niks. Ah, hoor die olemers. Maak er niks van. Waarover praat je met hem als jullie onder elkaar zijn, Bliek? Oetjes en kalfjes. Zij is altijd met olem bezig. Het is verliefd op hem wat ik je moet. Ja, niet eens. Oh, jawel. Kom schuiven op, ik wil ook op de, de drempel zitten. Ja, dan zal ik maar eens gaan. Nou, Dat hoeft niet. Oh nee hoor, plaats genoeg als een beetje inschuiven. Nou, Dat is toch gezellig, zeker? Je is sigaret. Hier. Mm. Dank je. Betsy? Ik rook niet. Wacht, ik heb een aansteker. Merci. Hou me een beetje bedekt. Anders krijgen we hem weer achter ons opvolding. Mm. Mm. Zie je die sterren hier helder? Hoog, schieten de natreden. O, o. Allemaal aantreden! Opschieten! En schud onderwijl jullie hersens wakker! Lopers, aantreden! verhaal. Luid. Laat de manschappen de houding aannemen. Ja, Luid. Um, geef acht. Breng rapport uit. Hoe moet dat, Luid? Als volgt: twaalf man ziek, drie op wacht. 500 arrest, 15 officieren, 10 atje, onderofficieren, 7 paarden... ...regiment scheid, en 954 man op appel. Luid. Eén uh, uh, man op wacht, korporaal. één man en twee vrouwen op appel. Luid. Vrouwelijk personeel heet leden leden vrouwelijk hulpkorps. In gelijk ...dat ik nu appel houd, houdt verband met wat er vanmiddag is gebeurd... ...maar daarmee niet alleen... ...in het leger ben je in het leger... ...en 24 uur per etmaal op je vivive. Is dat duidelijk? Wat we ons nu mee gaan bezighouden... ...is het onderhoud van de deflector. Dit onderhoud wordt uitgevoerd als een reeks van taken... ...en wel als volgt. Dag 1: ...alle bewegende en zichtbare delen worden gesmeerd en geolied. Dag twee... Alle hendels en krukken, een soortgelijk metaalwerk, wordt gepoetst zonder gebruik te maken van raderende substanties. Dag drie, alle moeren en bouten worden gecontroleerd en alle lenzen schoongeveegd. Wat is een raderende substantie, corporaal? Iets dat krassen maakt. Een borstel of zo. Hebben we hier niks om dat krengertravijn in te borstelen? Dat zou me een klap geven. Ik vind poetsen niet, hè? Ah, het is toch grote flauwekul. Wie heeft er een checke voor me? Olie heb jij een checke? Dan mogen je niet roken. Koop blik, heb jij sigaretten bij, hè? Nee. Ah, doe niet zo kinderachtig, man. Je hebt ze wel. Geef me er een. Hier. Dank je. Pas maar op voor de luid. Hij zei nou aan die hendels, blijft poetsen, Rita. Net of we hard bezig zijn. Doe het zelf. Het is beter als een van ons eraan blijft. Nou, hier rij jij de lab. En gebruik geen raderende substanties, beste keel. Hou je kop. Hou je kop, zegt hij. En waarom zeg ik mijn kop houden corporaal? Dat weet jij best. Je kan niet zeggen dat hij zijn kop moet houden als je er niet bij zegt. Waarom? Dat is niet eerlijk. Hij kan zijn kop houden omdat ik het zeg. Hoor jullie dat? Die streep is hem naar zijn kop gestegen. Mijn streep. Jullie horen wat hij zegt. Kop houden zegt hij. En wat doe jij als ik mijn kop niet hou? Wou je mij een douw geven, corporaal? Nou? Wie weet. Wou je mij een strafexercitie in mijn maag splitsen? Met af links, rechts, links, rechts, halt! 35677, Evans M. Voorter ervan beschuldigd dat hij op de 12e van de 8e, 1945, tijdens actieve dienst geweigerd heeft een order op te volgen? Wat, mevrouw Briek? Luid. Op de 11e augustus. Luitenant! Op de 11e van de 8e, 1945, gaf ik. Luitenant, op de 11e van de 8e, 1945. Toen we bezig waren met het schoonmaken van de het flatten... is de onderhoudsbeurt. Oh, eh. Uh... Tijdens de onderhoudsbeurt gaf ik kanonier Evans... ...orders een sigaret te doven en verder te gaan met zijn werk. Nou, hij begon praatjes te verkopen. En toen liep hij onder die vlek doorheen... ...en toen ging hij aan de andere kant zijn sigaret verderop zitten roken. Ik gaf hem orders een sigaret te doven en door te gaan met zijn werk... ...maar ontdekte later dat hij daaraan geen gevolg had gegeven. Ik gaf hem orde zijn te doven en door te gaan met zijn werk... ...maar ontdekte later dat hij daaraan geen gevolg had gegeven. Luitenant. Luitenant. Is te zeggen, Evans. Nou, Luit. Uh, ziet u, Luit. Wat de corporaal zegt, is niet waar, Het liefst dus. Ja, Luit. Zeven dagen wateren rest. Rest hem keert. Mars. Links. Rest. Links. Rest. Links. Rest. Corporaal. Hier blijven. Luid, waar is er een hand. Met dat luid. En ons allemaal. Jou, mij, Evans, de hele toestand. Het ging allemaal zo goed. Nou niet meer. Uh, ik denk uh, dat we te veel exercitie hebben met uh, de deflector, Te veel kan nooit, korporaal. Uh, ook niet als het uh, niks uithaalt. Niks uithaalt? Uh, ik bedoel, uh, als we er geen raketten mee onderscheppen. Dus daar geloof je niet in. Nee, Luid. En de andere? Die twijfelen. Waarom? Er zou een instructeur komen en die is niet gekomen. Ah, dat hebben ze dan toch. Een geheugen als een olifant. Nou, ze kunnen het rustig vergeten. Er komt geen instructeur. Waarom niet, Luid? Omdat Wortling zich heeft opgehangen. De uitvinder? En de enige instructeur. Hij ontdekte dat er niks te instrueren viel omdat ze uitvindingen het niet deed. Als afgekanon tegen raket is het ding waardeloos. Dat je zeker? Ik heb het gehoord van iemand van de intendans. En desondanks houden ze ons hier. Hangt er vanaf wie je met ze doet. Ja, het bataljon? Uh, heeft het ze niet verteld. En u? Ik ben geen oud wijf. Ik ben soldaat. Ik doe wat me bevolen wordt, Daarmee uit. Ik denk dat de hele zaak zo geheim was... dat het ministerie van de oorlog alles in een doos gestopt en begraven heeft. Bovendien is het bataljon overgeplaatst. Waarheen? Het kan overal zijn. Drie maanden geleden zijn ze vertrokken. En ons hebben ze laten stikken. We zijn voor alle mogelijke doeleinden gedetacheerd bij de koninklijke intendans. En die stellen geen vragen. Niet erg? Nee. Dat geloof eigenlijk niet. Naar nou, je zin hier? Ja. Waarom? De wind. Het werk. En het zicht naar beneden. Ik ben gelukkig. Als je gaan mocht, zou je dat doen? Niet als het per se moest. Anderen wel? Nu wel, ja. Maar niet altijd. Wanneer dan niet? Nou, als ze er achterop hebben zitten en met acht uur vrij in het vooruitzicht opgewacht worden met de moktee. Of wanneer ze iets te doen hebben wat ze interesseert. Doe een voorstel, korporaal. en ik zorg dat het voor elkaar komt. Ik weet het niet, maar ik denk... Euh, als we zaad konden krijgen hè, en iets konden verbouwen... Of misschien een varken houden, of, of, of een paar kippen. Ik denk dat dat een heleboel zou schelen. Dat, dat zou iets anders zijn dan die verrekte machine... waar we voor niks mikken op raketten die we niet eens kunnen zien. En weet je waarom je ze niet kunt zien? Oh. Ze vallen te snel. Niet meer. Al een hele tijd niet meer. De oorlog is afgelopen. Wist je dat? En nu pas. Dus je raden het? Ja. Wanneer? Nee. Japan ook? Een week geleden. En u hebt nooit iets gezegd. Zonder orde kan ik niks doen. We hebben alle feestelijkheden gemist. Voor mij was er geen enkele reden om feest te vieren. Zeg je ronduit. Nieuwe vrede betekent voor mij het einde. Water sijpelt door je kapotte zolen. En dan duurt het niet lang meer. Dus? Ik moet op wacht, luitenant. Nog iets anders van uw dienst, Luit? Een lange, rustige oorlog. Meer niet. Dan kan ik er dus op rekenen dat u niet vergeten zult wat ik gevraagd heb. Hoeveel eieren? Twaalf. Gaat steeds beter, hè? Omschieten! Aantreden! Oh, nee, het is weer zo laat. Ga je mee reden? Nou, ja, ik moet weg, schuitjes. Ruff, ruff, ruff, ruff. Jullie hadden er lang moeten zijn. Aantreden! Waar is de korperaal? Wacht luid. Juist, yes. vijf, acht. Klaas, lust. Wat we ons nou mee gaan bezighouden is landbouw en veeteelt. Ook wel het boerenbedrijf geeten. Dat wil zeggen de verzorging en het voederen van levende haven... het hanteren van landbouwgereedschappen... en het bestemder plaatsen terecht doen komen van zaden. Nog vragen? Ik heb even gekeken bij Gertie vanmorgen, Luik. En het lijkt me het beste dat iemand bij de blijft... want ze kan elk ogenblik biggen. Kan niet, Olim? Nou, dat gelid zijn getreden, dan geven we geven je onmiddellijk naar de zeug. Maar ik weet niet wat ik moet doen, luid. Roep mij maar als je denkt dat het gaat beginnen, lieverd. Het voornaamste is dat ze niet bovenop ze gaat liggen. Alles duidelijk, Olim? Goed. Kanonier Bliening, hm? jij gaat verder met het uitmesten van de pluimvee verblijven. Luid. Waar ben jij mee bezig, kanoneer Evans? Tom Heine van het weiland luid. Kanoneer Ling, in de houding, rust uit gelid treden. En? Hallo wat zijn de bestellingen voor vandaag? Ik heb hier een lijstje van verschillende dingen luid. Een blik poeien, vijf rollen prikkeldraad en varkensvoer. We hebben toch vorige week nog varkensvoer ingeslagen? Ja, maar daar is ze zo doorheen als ze gaat zogen. Bovendien loopt het tegen november en we hebben een flinke voorraad nodig... ...voor het geval we hierboven afgesloten komen te zitten. Het gaat niet zozeer om wat het kost, maar het is oorlog... Alles is op de bon. Ik kan er niks aan doen, Luid. Maar ik moet zorgen dat ze genoeg krijgt. En enkel met aardappelschillen haalt ze het niet. Goed, maar, maar weet jij hoe het eraan moet komen? Ach, als we te voorspannen, vindt die er misschien wel iets op. Hoezo? Ziet u, Luid, als je voorbij de deflector langs de klip loopt, kom je na een mijl of twee bij een soort pad. En dat komt beneden uit bij een soort dorpje. Hoe heet dat? Ik weet het niet, Luid. Het zijn maar drie boerderijen en een herberg. Alles bij elkaar een kilometer of twaalf hier vandaan. Hoe weet je dit allemaal? Van Evers, die is er geweest. Wat vertel je me nou? Wanneer? Nou, toen u hem kwartierarrest hebt gegeven. Het maakte hem rusteloos, zei hij. Hij snapte niet waarom hij voor straf in de barak moest blijven, terwijl hij toch niet weg kon. Nou, daarom is hij er op een avond tussenuit gepiept. Ja, ik, ik had het eigenlijk niet tegen hem mogen zeggen. Heeft hij met de mensen daar gepraat? Och, ze spraken allemaal wels en daar kon hij zich amper verstaanbaar in maken. Maar als hij er met een paar blikken vlees en wat melkpoeder naartoe gaat, ziet hij wel kans los te peuteren wat hij nodig heeft. Denk je van wel? Ja hoor, ja. Natuurlijk moeten die omheiningen ook gebeuren. Hij kan geen twee dingen tegelijk doen. Ik zal met hem praten. Uit het gelid! Luid. Rita! ...zakje hulst. Schijn nu eindelijk eens uit met die verrekte trompetten, Olim. Je zult hem anders missen, vader. Moet je toch eens kijken, wat is sneeuwvlokken? Als het zo doorgaat, ligt er morgen een pak van minstens een meter dik. Ja, we krijgen een witte kerst. Nou, als we hierboven ook nog een witte paas kregen, zou ik er niks van staan te kijken. Misschien is volgend jaar kerstmis doodig afgelopen. Nou, dat zeggen ze nou al jaren. Ik wou dat het wat opschoot. Duurt wel verdomde lang. De corporaal vertelde mij dat er een oorlog is geweest in de geschiedenis, hè, die wel honderd jaar geduurd heeft. Hij zal bovenop de top zoetjes aan wel zijn ingesneerd. Hij zal een gang moeten graven om hem af te lossen. Hé, hey, Betsy is vandaag vroeg met voer. Moet je die berg hoor? Het zal nou niet meevallen met een Emma-varkensvoer heen en weer te sjouwen. Daar zeg je zo wat. Dat betekent dat de luitenant ook niet terugkomt. Geen soldij, geen rantsoenen. En geen kerstpakketten. Want met dit weer komt hij er nooit doorheen. Gelukkig dat we nog gebraden vlees hebben. Wat is dat? Een van de beesten. Blik? Kom hier naar buiten, gauw. Doe de deur dicht, anders gaat de warmte eruit. Het komt van beneden. Het is Blik niet. Hij roept iets. Wat was dat? Muren, muren, muren, Schone muren. Schone, donkere muren. Een kale steen. Hoe is het met hem? Nog steeds hetzelfde. Hij eilt. Dat doet hij al sinds hij is bijgekomen. is daar? Kan meneer Evans luid. De corporaal is er ook. Niemand. wacht in het geweer. En een pauze. Twee, drie. En de lantaarn bij de poort. De voeten op een steen. De muren. Dikke muren. Niks groter. heeft het al maar over muren. In een of andere kazerne. Corporal. Vergestel. Liek. Uh, luid. Ik... Ik wou iets zeggen. Iets zeggen. Waar... Waar ben ik? Op uw bed, Luid. We hebben u gevonden in de sneeuw. Betty maakt iets warms voor u klaar. Ik iets zeggen. De kazerne, zei je... In sommige kazernes hebben ze bogen langs de hele, hele benedenverdieping, als bij een kerk. Wat wou ik zeggen? Een, een, een, een kruisgang. Ja, een kruisgang. Hij is buitenvest. Zijn ademhaling wordt minder, niet? Oh. Ja, moet er een dokter halen. Waar vandaan? Ja. De sneeuw ligt bijna een meter dik. En de disper bij zijn huis is twaalf kilometer. Doet er niet zoveel te stom, man. Doe die deur dicht. Ik ben het. Ik heb er thee voor hem gezet. Hoe maakt de stakker het? Hij slaapt. Nou, wij moesten de thee maar opdrinken. Het heeft geen zin om hem koud te laten worden. Wat je noemt een gezellig ouderwetse kerst. Oh, India. Oh, India. As Hij of. heeft het alsmaar over India en aasvogels. -oh. -oh. Stil liggen nou, lieverd. Stil blijven liggen. Ze vliegen rond. Ze wachten op, op me. Ze willen mijn ogen uitpikken. Mogen mogen ogen niet, niet hebben. Er gebeurt niks, lieverd. Blijf -oh. nog stil liggen. Ja. Nog een beetje water? Op het ogenblik beter van niet. Dat kan er niet. Even... Allem. Ja, luid, we zijn hier. Last post Olim. hem. je me dat je dat spelen al, Als ik er geweest ben. Dan moet u niet over tobben. Nee, maar het is zover. Bijna. Ik zal jullie één ding zeggen. Voor het gordijn zal jullie... Eén ding zeggen. Nee, Ik mag niet overeind komen. Stil blijven liggen, lieve. Toe. Nou, Blik. Professor. Korperal. Hij. weet het. Waar is hij ziet. Op wachtluid. Goed, Goed, goede. Hij weet het. Maar praat nooit. tegen een schildwacht. Eén keer. bij kilometerpaal 32. ...heb ik... Uh, uh, uh, ...niet belangrijk... ...had er al moeten zijn... ...rechtsom... Uh, ...gezicht... naar de buur... ...slaap... ...trek het laken over zijn gezicht, lieve... ...dat hoort zo... Hij glimlachten nog op het allerlaatst. Wat nou? We kunnen hem nergens heenbrengen. Een lijk in huishouden brengt ongeluk. Het is koud buiten. In donker? We stakken. We zullen een graf voor hem moeten graven. Het zal niet meevallen in de harde grond. En we hebben geen kist. Wikkel hem in een deken. Zoals ze doen met de luid die sneuvelen. Oh, een goed idee. We moeten de corporaal waarschuwen. Gelukkig nieuwjaar. Insgelijks, 47. <laughs> Schiet maar gauw op. Wat <laughs> zijn er gezellig boeten te boete zijn daar beneden? We hebben de meiden erbij gehaald en een glas rum gedronken. <laughs> is er nog iets over? Emmers. Schiet op, man, zonde van je tijd. En sigaret voor Hier, bedankt. Zeg tegen Olem dat ik geen seconde later dan vier uur naar beneden ga. Of die er is of niet? Goeiedag. Bedankt. Eensgelijks. Hij ja, drinkt er een borrel op, joh. Waar komt die rum vandaan? Uit Barbaros, net als mijn vader. Die hebben tussen de spullen van de luid gevonden. Hij had hem al aangebroken. Oh. Mm. Mm. Ah, doet de mens goed, hoor. Lekker Dag, warm. Arme Stumper, ligt hier de moederziel alleen, buiten in de kou. Hij voelt er niks van. Daar weet jij niks van, jij bent niet dood. Oh, het spreekt anders vanzelf, als je dood bent, bij ben dood. Sommige mensen zeggen van niet. Alleen mensen die naar de kerk gaan. Sommige mensen zeggen dat je dat aan de, da de dag des oordeels blijft dwalen om de plek waar je begraven bent. Oh. Wat zeg jij ervan, corporaal? Je hebt meer geleerd dan wij. Ik zeg dat ik nog best een glas rum zou lusten. Ach, en ik zeg dat ik mijn buik vol heb van die sombere praat. Zeg, het is gewoon ziekelijk. Betsy, kom je mee? Ik ga naar bed. Ik ben klaar. We hoeven toch nou al niet op te breken? Het is nacht. En nieuwjaarsochtend, we weten de kippen veel. Tadaa, jongen! Ja, rusten. Dat rusten. Jammer dat het afgelopen is. Het begon net gezellig te worden. Tot ik binnenkwam. Tot die twee opbraken. Je weet hoe het gaat: iedereen klets een eind weg. Het is gezellig. En je hoopt dat het nog gezelliger worden zal. En dan maakt er iemand een verkeerde opmerking. En bederft de boel, en de stemming is eruit. En dan moet iedereen plotseling zo nodig naar huis. Ja, Drink eens. Ja, laat ik maar wat drinken. Ben zou blij zijn dat het feest afgelopen was. Tja, zeg, wat vind jij dat we moeten doen? Nou, hij er niet meer is. We kunnen niks doen, zolang de sneeuw niet is weggedooid. Nou, het kan nog een hele tijd duren voordat het zover is. Nou, laten we het er morgenochtend over hebben. Ja, morgenochtend. Als we de Deflector een hokje hadden, konden we een soort open haard maken. Hm? Ja, ik weet wel hoe ik zo'n ook zo in elkaar moet timmeren. ik ben een tijd timmerman geweest. Hm? Je zult een boel hout nodig hebben. Er ligt een hele stapel bij het kookhok. Dat is van mij. Zeg nou eens eerlijk, Betsy. Wie heeft het daar nou neergelegd? Ja, dat is zo. En tenslotte hoeven jullie meisjes niet op wachten te staan. Jullie weten niet wat het is. We zouden het anders niks erg vinden hoor. We kunnen net zo goed als jullie. Je zou er lekker kunnen uitrusten van al het emmerschouwen en piepersjassen. Jullie mogen geen wapens dragen. Hij heeft gelijk, de corporaal. Groot gelijk. Wapensdragen is niks voor jullie. En trouwens, in de voorschriften staat dat het niet mag. Maar oh, We kunnen dat ding toch zonder geweer weer ook wel bewaken. En als er dan een agent van de vijand komt? Hoe wou jij die dan tegenhouden? Wilt u alstublieft weggaan? Het zou wel een gehaaide klipgijk moeten zijn om in dit weer naar boven te komen, zeg. Ah, het kan ook een parachutist zijn of een zweefvlieger. En ze zijn niet nietwaar, corporaal? Jazeker. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze zich druk zullen maken om dat ding. Het werkt niet eens. Het is zonde van de tijd om het te bewaken. Daarvoor zijn we hier. Jullie misschien, hè? Maar wat denk je van bed en mij? Moeten wij soms de beesten verzorgen, het eten koken, de kachels aanhouden, het sneeuwruimen? Ja, en de afwas doen. En de boel schoon houden om jullie kerels daarboven een paar gezellige uurtjes te bezorgen? Gezellig. Hoor je dat, corporaal? Gezellig. Oh ja, verrot gezellig. Sofa, radio, centrale verwarming. Ik heb vast geen oog in mijn kop dat ik niks van zie. Goed, Maak je niet zo dik, Evans. We zeiden het alleen maar, is nou wel nodig dat ding te bewaken? Nou, vooruit dan. Als je er maar niet meer aan komt aanzetten, met, met gezellig. Maar waarom kunnen we de deflector niet rustig laten waar die staat en er van beneden een oogje op houden? Ja. Omdat het oorlog is, daarom niet. Niet waar, copperal? Uh. Uh, wat? Oh ja, ja, ja en natuurlijk. En natuurlijk. Ja, natuurlijk, het is oorlog. Ah, uh, dan heb ik nog liever elke dag sneeuw. Ja, je wordt chagrijnig van die regen. Uh -huh. Nou, van de andere kant is het zo als de regen ophoudt, hebben we het ook gehad, hè. Dan is de sneeuw weg, dan komt het jonge gras op. Het zal tijd worden. Ik denk dat er hier daar al bloemen boven de grond uitsteken. Nou, half maart. Ja, gele narcissen en dat soort. Zeg, zal ik jou zo vertellen? Wij zijn hier in maart gekomen. Wij zitten hier al minstens een jaar boven op die berg. We moeten nodig met verlof, bedoel je? Verrek, ja, zeg. Nou hebben wij recht op 28 dagen. Waar wil je naartoe gaan? Cardiff denk ik. Heb ik een gietje zitten? Hat, <laughs> bedoel je? Ja, met al die jengstra weet je het niet meer. Maar goed, er zijn altijd nog wel anderen te krijgen. Natuurlijk, er zijn nog wel anderen te krijgen. Nou, ik denk dat ik maar eens naar die ga. Kijk hoe de meisjes het maken. Adi Rita. Adi, Evans. Naar van bed. Ja. Ruk. We kunnen niet veel doen zolang het regent. Zal nou wel mooi worden buiten, hè? Ja, er zal wel een boel te doen zijn. Spitten en zaaien en zo. Wed zegt dat we moeten ploegen en zaaien achter het weiland. Ik denk dat haver het daar goed zal doen. Mm. Ah, waar halen we een ploeg vandaan? Oh, misschien kun jij een paar varkens verkopen in het dorp? Misschien. Ze zullen toch nergens naar vragen en met formulieren en zo beginnen te zaliken. Oh, maar nee, ze zitten zelfs tot over hun oren in de zwarte handel. Ah, wat heeft het eigenlijk voor zin? We gaan het door doorzet, zakken we toch af naar beneden. Gelijk heb je. De eerste tijd komt er niks van. Dan is het veel te modderig. Hé, hey, zeg eens, over modder gesproken. Kijk eens even wat je doet op onze mooie oh, schone vloer. Nou, het blijft allemaal laarzen kleven. Nou zeg, trek ze uit als je hier wil blijven. Dat kon ik wel doen. ja. Mijn moeder zou nooit goed vinden dat er iemand met laarzen aan in de keuken kwam. Het is hier geen keuken. Nee, jong, de slaapkamer is dus nog erger. Zeg, jullie hebben het hier gezegd. Met die gordijnen en zo. Mm -hmm. Bert heeft ze genaaid. Jij hebt de ringen eraan gezet. Gezellig, ze. En warm op de koop toe? Is het bij jullie dan niet warm? Oh ja, dat zeg ik niet. Warm genoeg zelfs voor die oude Olim. Heb je hem daar alleen achtergelaten? Ja, Corporasa de corporaat staat op wacht. Olim uh, zit daar in zijn eentje. Ga je weg, Bert? Uh, hier, het. Uh, ik uh, loop de boel even langs. Oh ja... Tot straks. Waar wil je dat ik mijn blazer zeg. Hé, bed. Je was aan het spelen. Ga door. Het is uit. Kom bij de kachel zitten. Uh. <coughs> thuis bloeien om deze tijd een sleutelbloemen. Die zie je in Liverpool niet. Een mooie kleur voor gordijnen, sleutelbloemen. We hebben er hier geen. Als ergens aan stof zou kunnen komen, zou ik ze kunnen naaien. Goed idee. Daar hou je het maanlicht mee buiten. Dat is ook beter. Ze zeggen dat je ervan gaat dromen. Mooi, oh, ik heb niks tegen dromen. Ben je daar? ja, kapitein. Waar zit je? Hier. Ik kwam kijken hoe ga je bleef. <laughs> ik dacht dat je het vergeten was. Om je af te lossen? Oh nee. Ah, rotnacht. Ja, je ziet geen bars nou de maan onder is. De deur van de hut staat open. Ja. Ah, Evans was vloek als die wakker wordt. Evans? <laughs> is er niet? Waar? Niet in die hut. Oh, Evans niet tenminste. Uh, iemand anders dan? Ja. Juist. Zit wel goed zo. Dag je. Waarom niet? Jij bent om vier uur klaar. En Evans komt uit de andere hut en neemt de wacht over van mij. En jij dan? Dat kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Geen van ons trouwens. Maar als jij nou Het is nou op... geen tijd om te haren De lamp zit op de stoel. Een lamp heb ik niet nodig. Daarbij. De nacht is zacht. En ze bekent geen kleur. Niet anders dan een ander. Mijn dag. Mijn licht. Mijn nacht. Mijn lief, mijn leven. Stel nu mijn lief. Elk woord is nu de wereld. Maar als ik sprak, dan maakte ik nieuwe woorden. Elk woord is nooit te veel. Geen sterveling dan mij. Alleen wij beiden. Niet anders dan een ambel. Zilveren maan, schaduwen. Aarde en hemel. Stil nu. Wees stil. Wees stil. Jouw voet. Mijn voet. Jouw hand. Mijn hand. Niet anders dan een ander. Ik ben dat dat stuk heuvel gegaan dat er uitziet als een rugleuning. En ik heb nergens last gekregen. Zou nou een koud kunstje zijn om naar de stad te gaan? De grond is de laatste twee dagen goed opgedroogd. Het is lekker zonnig geweest. Er komen wilde narcissen op in het bos. Ach, dat we dat allemaal moeten achterlaten. Stil, Blikkie. Na ja, pieken je over. Ik vraag me af of we moeten gaan. We moeten rapporteren wat er met de luid gebeurd is. Dat is volgens de voorschrift. Nou, ik dacht dat we beter niet met ons allen konden gaan. Ja. Hm? Ten slotte zijn we hier om de, die vlekken te bewaken. Ja, maar wie zegt dat we met ons allen moeten gaan? Ja. Oh, maar ja, dat, dat dacht ik. Maar natuurlijk niet. Nee. We kunnen hem zomaar niet smeren. Zeg, jij weet wel dat het oorlog is. Dus jullie vinden dat één van ons moet gaan? Ja. We moeten dat van de luid rapporteren. Ja. ja. Zijn er nog vrijwilligers? Jij? Evans. Nou, ik moet nog met een paar varkens op stap zaken doen. Ik ben bezig met mesten. Rita en ik hebben het drukker dan ooit. Ja, ik ben mijn kwartiermuts kwijt. Kan de mijne de laatste tijd ook nergens vinden. Ik net zo. Nee, ik kan zonder muts niet gaan, dan loop ik tegen de lamp. Misschien komt hij nog wel tevoorschijn. Ach, wacht maar rustig af. Tja, er is geen haast bij. Nee. Eigenlijk niet, nee. Nou, als we nou alles besproken hebben, laat ik de big aantreden en dan ga ik met ze op stap. Ja, ik geloof dat we zo alles hebben besproken. We wachten nog even. 4 uur 47 op de ochtend van de 3 juni 1948. De tijd doet er niet toe. Die doet er wel toe als je zijn horoscoop wil trekken. hij is prima zoals die is. Zonder dat jij een druk maakt over zijn toekomst. Hij is geweldig. Mm. Hoe voel je je, Bed? Best. Je hebt ons wel in de, in de rats laten zitten. Zeg eens even, ik zou jullie in de rats laten zitten als je hem nou eens niet gauw smeert. en dan eens eventjes een poosje rustig laat slapen. <hijf> Oké. Okay. Dag, Bed. Het is een prachtjong. Dat is het zeker. Dank je, jongens. Nou zijn we vaders. Stel je voor. Moeten we blikken niet aflossen? Hij zou hem ook graag willen zien. Ach ja, natuurlijk. Maar op wie van ons lijkt hij nou? Op geen van drieën. Als je goed kijkt, heeft hij iets van Rita. Ach, dat is onzin. Ach, het voornaamste is dat hij er is en dat hij het goed maakt, dus zijn moeder ook. Ach, laten we het liever vieren in plaats van al die vragen te stellen. Ik zou zeggen, bekijk hem eerst eens. Ach, nou, hier is mijn geweer. Ik blijf niet lang weg. Nou, begrijp ik nou niet hoor. Ik zal hem nooit begrijpen ook. Geleerdigheid. Hij neemt alles anders op dan wij. Ga naar beneden? Ik heb geen haast. Goed een mooie dag vandaag. Als jij hier blijft, ga ik beneden thee zetten. Ben zo weer terug. En mij dan zo lang het geweer? Ach ja, natuurlijk. Hoe bestaat het dat ik dat vergeet? De magazijngeweer Lee Enfield, merk 3. Magazijn geladen met vijf patronen. Magazijn sper in, veiligheidsbal uit, bajonet op, alles in de P. Luit, wat een tijd geleden dat we dat tegen iemand gezegd hebben. Zoet nou maar. Zoet maar, schatje. Ja, zo is beter. Ben jij daar Evans? Ja. Waar is Olim? Hier Betsy. Hier. Ik ben bezig de hut schoon te maken. En laat het nou maar zitten. Wat je buiten kunt doen, dat is in juli veel belangrijker. Binnen komt van de winter wel. Nou moeten de schapen gewassen worden. Dus er moet een greppel worden gegraven waar we ze doorheen kunnen drijven. Dat moet jij doen, Olim. Oké. Okay. Hoe groot? Ik zal je wel laten zien wat ik bedoel. Moet ik hem helpen, Bet? Dat gaat niet. Jij moet gras maaien op het achterste veld voor het kuilvoer. Moet ik ook naar de kou kruien? Ja, natuurlijk. Wat? Moet ik helemaal alleen maaien en kruien en het gas in elkaar stampen? Nou, er is niemand anders. Becky staat op wacht en ik heb mijn handen vol met de baby en de rest. En Rita dan? Rita zorgt voor de kippen. Ach, daar heeft ze hoogstens een paar uur per dag werk aan. Ja, maar ze kan geen zwaar werk doen. Hé? Ja, wat mankeert ze dan? Hetzelfde als wat ik gemankeerd heb. Wat we tegen mijn oog? Wanneer? Het vroege voorjaar. Nee, maar stel je voor, wat zeg je me daarvan, Olim? Vroeger voorjaar, dat woord Arias of uh, Taurus. Wat zeg je nou van zoiets? Een tweeling. En dat betekent dat we nou bij elkaar drie hebben. Drie. Twee jongens en een meisje. Maar ja, wat doen we met het hele stel... Zo gauw ze groot genoeg zijn, zetten we ze, op, zetten we ze aan het werk. Ah, dat duurt nog wel even. Och, dat weet ik niet. Neem kleine Jackie nou. Over een paar jaar loopt en praat hij. We laten hem geleidelijk aan beginnen: uh, eieren rapen, vogels wegjagen. Tegen dat hij zes is, neemt hij ons al heel wat werk uit hand. Moet hij niet naar school dan? Dat heeft hij niet nodig. Hij moet toch leren lezen en schrijven? Oma, wacht eens. Blik hier. Nee, nee, wat is er? Ik denk, ik kan mooi voor schoolmeester spelen. Uh, dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Nee, nee, nee, nee dat kan ik niet. Jij hebt gestudeerd. Uh, ik zou het niet kunnen. Ik zou niet weten waarom niet. Je bent bij tijden toch al een echte schoolmeester. Ja, maar iedereen kan ze toch leren lezen en schrijven? Jullie net zo goed als ik. Het is ons werk niet. Nee, spitten en mesten is mijn werk niet. Maar ik doe het dan toch, man. Ja, je brengt er geen bliksem van terecht. Maar, maar hoor nou eens, als er iets is wat ik niet graag doe, is dit het. Ik, ik heb het hier naar mijn zin, ik ben gelukkig. Maar dat is afgelopen als ik begin te denken. Je loopt altijd te denken. Niet waar? Wat doe je dan als je niet praat? Dan droom ik waarschijnlijk. Nou, droom er wat minder en denk wat meer. Dan kun je de kinderen een mooie les geven. Ja, en je moet ze van alles leren. Niet alleen lezen en schrijven, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis, Latijns en Grieks. En als het uh... kan ook Frans en Duits. Weet je wat, ik maak het met jou. Jij laat ze studeren en ik zal ze leren hoe ze moeten metselen... en hoe je een goed stukje timmerwerk in elkaar knutselt. En voor mij krijgen ze les in astrologie en spelen. Zak, lood, voor die kinderen groot zijn weten ze alles wat er in de wereld te koop is wil ik beginnen met jullie eraan te herinneren dat het vandaag de 30ste september 1952 is. Papa Blikkie? Ja, op het eind van de les zal ik al jullie vragen beantwoorden. Maar dat zo lang moet u uw mond houden, hè? Waar zullen we mee verder gaan? Ik lees lezen en schrijven. Nee, nu niet. Lezen en schrijven zijn bijkomstige vakken. Daar beginnen we aan als we heel de rest hebben gehad. We zijn begonnen met Adam en Eva, met Israël, Babylon, Egypte, Nive en Tyrus. Dat komt allemaal op hetzelfde neer. En dan krijgen we dus nu Griekenland. Ja. Wanneer komt papa ja. Evans terug van de markt? Op een bepaald ogenblik in de stroom van de tijd. Nou, wat hm. hebben we gebleven? Griekenland. Ja, de glorie Griekenland. die Griekenland was de eilanden van Griekenland. Xenofon, Sophocles, Euripides en Epimanondes. En helemaal vol Grieks. En Plato, de enige filosoof van vijf letters, wiens naam eindigt op één O. Ja, dat was dan Griekenland. Nou, zijn er nog vragen? Hm. Kom hier even een oh, oh, papa Evans is terug Jongens, kom hier even een hangje helpen, zeg. Oh, schat, ben je er weer? Ja, en jullie laten mij maar alleen ploeteren, hè? Hier zijn de naalden waar je om gevraagd had. Oh, dank je. Ze hebben je met jij een tijd weggebleven. Mm, ik heb een paar burgers ontmoet, maar dat doe je toch altijd? Jawel. Maar deze waren niet uit het dorp. Ze waren op vakantietrekkers, uh, noemen ze dat soort mensen, geloof ik. Wat, wat hebben ze tegen je gezegd? Nou, ze hebben me verteld hoe het met de oorlog stond. Met de oorlog? Met de oorlog, ja. Waar ligt Korea? Oh, aan de andere kant van Azië. Nou, zover zitten we al. Hoi. Maar dat gaat niet zo goed. Oh. We zitten ook in Malacca. En daar hebben we ze geloof ik een flink pak op hun donder gegeven. En, en de moffen? Nou, wat ik ervan begrepen heb, is de situatie nogal verward. Het is tamelijk rustig, zei ze, maar er was iets met uh, gordijnen voor de Russen. Kon ja? Er kon geen aan vastknopen. De thee is klaar! Oh, jongens, wat heb ik daar aan trekken? Uh, Evans, ja. heb je kunstmens meegebracht? Ligt in de wagen. Ik zal voor donker nog wat strooien. Het gaat regenen vannacht. He. Eindelijk een He. beetje rust. Echt druk zijn ze niet. Kinderen, wat wil je? Volgend jaar om deze tijd als kleine Jane wat groter is, kunnen we een sextet vormen, Olin. De jongste is in ieder geval volgend jaar nog te klein. Jij? Nee, Rita. Wanneer ongeveer? Juli of augustus. Vijf, Vijftig alweer. Ik hoop dat de oogst een beetje laat valt, want die zullen we hard nodig hebben. Nou, kleine Jackie zal tegen die tijd al aardig wat mans zijn. En de tweeling, niet te vergeten... Ik ben bang dat we van die meer last dan gemak zullen hebben. Hoe gaat het eigenlijk met leren? Och, ze lopen je niet voor je voeten. Daar gaat het tenslotte toch om. Ja, maar wat leert hij ze eigenlijk? Maar geen lezen en schrijven. Ja, maar wat dan wel? Wat ik ervan gehoord heb, lijkt het me klinkklare onzin. Jij hebt ook geen ontwikkeling. Nee, maar ik heb wel een heel klein beetje gezond verstand. En ik zie niet graag dat een schoolmeester aan één stuk door in zichzelf praat. Doet Blikkie dat dan? Of hij dat doet... Als je naar boven gaat om hem af te lossen, zou je haast denken dat hij staat te parlen met een vriend. Zo druk is hij met zichzelf bezig. Ja, ik eh, wist toen de tijd echt niet wat ik anders moest doen. Ja, ik bedoel, eh, als ik gekund had, zou ik natuurlijk naar het dorp zijn gegaan. Maar er lag zo'n laag sneeuw dat het gewoon niet ging. O ja, ik weet het. Misschien was het mijn plicht geweest. Maar tenslotte heb ik nooit om die job gevraagd. Ik kan me niet schelen wat de luid gedaan zou hebben. Gen was gek. Misschien niet direct gek, maar uh, onevenwichtig. Huh? Was toen goed bij zijn verstand. Tuurlijk. Ik ben net zo goed bij mijn verstand als Evans, Holim, Rita, Betsy. Die wou ik mij toch niet met Ken gaan vergelijken. Ik leef terwijl Ken... Halt! Wie is daar? Ik natuurlijk. Wie anders? Ja, dat weet ik niet. Ik zag een gedaante, meer niet. Is aardig donker. Ja, ik hou van donker. Als die oude deflector niet zo'n lawaai maakte, zou ik niet weten waar we nu zijn. Huh? Wat bedoel je? Nou, waarschijnlijk waren we dan al lang in travijn gevallen. Geef mij een geweer maar. Nou, hier. En roep maar als het zover is. Wat? De baby. Oh. Het is begonnen. Net toen jij naar boven gegaan was. Goeie oude Rita. Ja, ik wil hier wel blijven als je graag wilt. Ja, dat hoeft echt niet. Ja, ik vind het heus niet erg. Het is een warme nacht. Dat is het zeker. Hij wordt geboren onder het teken van de leeuw. Hij of zij... De leeuw. Eind juli, begin augustus. Het is de tijd van de leeuw. Ja. We gaan hem maar naar beneden. Nou, ja, ik zei toch dat ik hier wou blijven. Ja, maar ik heb er expres overheen gepraat. We moeten ons stipt houden aan onze beurt. Anders krijgen we de grootste ellende. Ga nou maar, Blikkie. En roep maar als het over is. Is het gebeurd? Ja, een uur al wat geleden. En Holum wist van niks. Bert is me net komen vertellen. Is dat Blikkie? Ja. Heb je het hem al verteld? Ik heb hem verteld dat het gebeurd is. Ja. Wat is er? Iets mis met Rita? Rita mankeert niks. En de baby. Die maakt het prima. Maar wat dan? Kom zelf maar kijken. Dag, Blikkie. Hier is hij. Ja, ja. Ik begrijp het. En? Het lijkt me het beste dat ik Olim ga aflossen. Denk je? Natuurlijk wat anders. Ja, maar moet het nou zo op stijl een sprong gebeuren? Nou of morgenochtend? Dat maakt geen enkel verschil. Nee, dat zal wel. Alleen zo'n gevoel dat hij beter niks kan weten. Maar een gevoel hebben we niks. Geef mij je maar liefert. Nee, er is niks met hem. Even wachten. Wie is daar? Olle. Ben je niet op wacht? Natuurlijk niet. Een jongen, nietwaar? Ja, een jongen. Mag ik hem zien? Het is al laat. De anderen hebben hem ook mogen zien. Rita is moe. Eventjes maar. Eens moest het toch gebeuren. Kom maar. Ah, die Rita. Ah, Olim. Heb je hem daar? Hou hem niet in het licht. Dat is slecht voor zijn ogen. Ik wil zijn gezicht zien. Laat me even zijn gezicht zien. Nou, goed. we kijken maar. Waarom heeft niemand me dat verteld? Waarom heeft niemand me iets gezegd? Het maakt geen enkel verschil. Geen enkel verschil? Dat hij zwart is? Glorie, halleluja, lieve schat, Het is een hemelsbreed verschil. Glorie, halleluja, dit kind is van mij. Neemt u plaats, heren. 24 oktober 1954. Gisteren hadden we een mistige gedacht en vandaag mist het weer. De mist van het najaar. We zullen nu verder gaan met. Heer, u kunt roken. Papa blik Ja. Papa even zegt dat we nog te klein zijn om te roken. En we hebben eens Dan, dan doen jullie alsof de letters van het alfabet A is. Allemaal. B is. Betsy. C is. Niemand? C. Nou, C is Chinees natuurlijk. D is. Ilivecta. E is. Happens. En nu nemen we een heel nieuwe letter. Wat doet het buiten? Het mist. Dus M is m. Nou wie weet het? Wie weet het? Mist natuurlijk. Kijk naar buiten en zie je het. Geen heuvels, geen deflector, geen zon, geen maan, geen helemaal niets. Dat wil zeggen niet iets. Een heel eenvoudig voorbeeld van etymologie. Ik kom eens kijken of je klaar bent, Nicky. Ja, klaar waarmee? Wat de les? Wat we hebben liever niet dat ze buiten gaan spelen. Met die twee kunnen ze beter hier bij elkaar blijven. Mm. Ben je klaar met ja, Ben? Ja, ja. We hebben de letter M behandeld. Geen erg gelukkige letter. Goed voor mist of maan, zie ik me verder ook niet. We zullen het daarbij laten. Ja, goed. Schatjes, elkaars handje goed vasthouden. Hè? Vooral goed vasthouden. En een goud naar huis. Maar denk erom, geen herrie maken. Een kleine Jake slaapt. Haast zachtjes maar. Ja, jullie zijn lief zo. Zeg. Rita zit erg in de zo over hem. Uh, kleine Jake? Het is op zijn borst geslagen, de koude die hij had. Hij piept dat het meer dan bar is. Ja, kom van de mist. Misschien wel. Olen wil er een dokter bij halen. Uh, waar vandaan? Joost mag het weten. Gek eigenlijk, hè? We Hebben al die jaren nooit een dokter nodig gehad? En nou we er eentje nodig hebben, mist het. En kunnen we hier niet vandaan. Dat is wat ze bedoelen met ondergrondelijke wegen. Huh? Ah, ondergrondelijke wegen? Iets dat ze zingen in de kerk... Hou alsjeblieft op over zingen. Olem heeft zitten zingen of hij daarmee de ziekte uit het kind vandaan kon krijgen. Rita heeft er een eind aan moeten maken. Wat doet hij nu? Hij zit maar te kijken en te wachten. Stil maar, Olem. Hij slaapt. Hij ziet dus er zo verhit uit. Ja. Hij heeft koorts. Ik ga een dokter halen. Met die mist... Terwijl het donker wordt bovendien. De rand van de klip, die hou je misschien, maar verder kom je niet. Maar wat moeten we dan? Jij moet over vijf minuten opwachten. Terwijl mijn kind ziek is. doodgaat misschien. Ik ben bij hem. Ja, maar is er dan helemaal niets dat ik doen kan? Misschien is het morgen helder en dan kan je naar de stad gaan. is het verantwoord om zo lang te wachten. Het is niet verantwoord om iets anders te doen. Kom nou, waar is jouw uitrusting? Hier, je riem, troonpassen, broodzak net Die waterfles, heb je nog alles? Mijn enkelstukken nog. Oh, die liggen naast. schiet nu al anders bij te laat. Beloof je dat je me zult roepen als er iets misgaat? Natuurlijk. Tot straks, Olem. Tot straks. Tot straks, kleine Jake. Oh, oh. Uh, Rita. Mm. Wie is daar buiten? Ik hoor iemand lopen. Niet zo hard. Wie zou het zijn? Bleek -ie? Wat moet hij? Hij staat voor de deur. Kruu. Wie is daar? Ik ben het, Olin. Wat doe je hier, verdomme? Kijk hoe het met mijn zoon gaat. Best. Ik wil hem zien. Dat gaat niet. Ik heb er recht op. Dan erop. Ik heb er recht op. Dan erop, zei ik. Ga buiten met hem praten, Evans. Dadelijk worden de kinderen nog wat. Ik zal hem leren. Dan is mijn boek. Hm? Ik zal. We zijn mijn schoenen alweer. Hier, hier. Ja, ja. Kom in de buitenholen. Nou, wat moet dat? Wat mankeer jij? Ik kon het boven niet uithouden. Ik wou weten hoe het met mijn kind is. Nou, laat dat dan rustig aan ons over, hè? Natuurlijk, maar snap je het dan niet? Ik snap er geen bast van. Het is net zo goed mijn kind als jouw kind. Nee, Evans, dit kind niet heeft mijn huidskleur, dat besef jij donders goed. Zijn huidskleur is helemaal niks bijzonders. Voor jou misschien niet? Nee, helemaal niet. Dat is nou precies waar ik me ongerust over maak. Misschien betekent dit kind juist daarom minder voor jou dan voor de andere kinderen. M -m -m misschien zie je hem net zo lief doodgaan. Jij bent geschrift, man. Wou jij beweren dat ik graag een kind zie doodgaan? Ik bestapel stapel op kinderen, zelfs op dat joch daar binnen. Zelfs? Op al die apen. Ga dan maar terug naar je post. Hoe haalt in je hersens om midden in de nacht je post te verlaten? Veronderstel dat er iemand komt, iemand van de vijfde kolon of wie dan ook, dat bij hem gesmeerd bent. Jij schijnt te vergeten dat het oorlog is, hè? Anderen krijgen verlof als hun kinderen ziek zijn. Ja, en om die kleine zwartkop moet jij zo nodig je plicht verzuimen. Hm? Zie je dat nog eens? Het is toch zo? De rest komt er niet op aan. Oh, nee, maar die kleine nikke hoeft maar dat te mankeren... en meneer staat op zijn kop. Ik maak je kapot. Weg met dat geweer! Weg ermee! Likkie! Bert! Hou hem tegen! Ah, ah, ah, Laat maar eens! kinderen zijn wakker! Hou vast, Likkie! Hou vast! Laat maar last, ik zal lief! Schij uit! Schij uit, zeg ik! Tot oh. is zo verrekter stom, jullie! Er valt niks te vechten. Ik laat mijn kind niet beledigen. Nee, nee, ik had jou beter kunnen nemen, hè. Een schildwacht die zijn bos in de steek laat. Daar komt er niks op aan. En je hebt zelf gezegd van wel omdat het oorlog is. Er is geen oorlog. Ben jij nou gek geworden? Ik weet het niet. Soms denk ik van wel. Maar er is geen oorlog meer. Dus laten we ergens gaan zitten. Ik zal het jullie uitleggen. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Omdat ik het eerst niet wou. en jullie erover gekankerd zouden oh, hebben. Nou, nee, ja, niet. en later ging het niet meer. Nou, is het dan toch gebeurd. Ik ben blij dat het gebeurd is. Ik ben een last kwijt. Ja, en ik ook. Steek je voor, zeg. Nou, hoeven we s'nachts geen wacht meer te lopen? Kunnen we rustig slapen? En alleen over werken. Nou, kunnen jullie met z'n drieën aan het nieuwe kippenhok beginnen dat we wouden bouwen? Ja, ja. Toch moeten we de wacht blijven houden bij de reflector. Hm? Maar als het toch geen zin meer heeft? De oorlog is immers afgelopen, voor wie dan nog? Ja. Voor onszelf. Hoezo? Waar zijn twee van ons als de derde op wacht staat? Hier beneden. Ja. In iedere hut één. En waar moet nummer drie blijven als hij niet op wacht staat? In een van de hutten. Altijd? Nee, dat kan niet. Tja, dat is zo. Inderdaad, lieverd. Nee, maar nou begrijp ik waar jij heen wilt. Koppie, koppie, hm? Misschien zouden Rita en ik weer bij elkaar kunnen gaan slapen. Net als vroeger. Nee, ik geloof niet dat dat de oplossing is. Ik even min. Dan lijkt het me het beste dat een van jullie nou naar boven gaat. Dan kunnen we tenminste weer gaan slapen. Ja, dan ga ik wel. Het is toch bijna mijn tijd. Nee, ik ga. slotte ben ik in zekere zin de oorzaak van al die herrie. En bovendien wil ik wel eens even rustig nadenken. Neem je geweer en uitrusting mee. Waarom? Ja, als we het doen, moeten we het goed doen. Als we het doen, doet iedereen het op zijn eigen manier en daarmee uit. Kun je wed licht, lieverd? Ja. Blaas het ernaar uit. Zeg, Likkie. Ja. Er is een heleboel om over na te denken. Ik heb er, ik weet niet hoe lang over nagedacht. Dan heb ik eindelijk rust. Geen oorlog en wij zitten hier. Gelukkig. Gelukkig. Zijn we dat dan niet? Ik heb er nooit zo over nagedacht. Dan ben je het. Hè? Denk eens aan de honger en de angst en de hebzucht en de haat in de wereld de laatste tien jaar. Dat is allemaal buiten ons omgegaan. Mm -hmm. Wat denk je aan? Als het blijft misten, zal ik er in het kookhuis een paar lijnen bij moeten spannen om de luiler droog te krijgen. Hé. Hey. Wat is er? Het geluid van de deflector is opgehouden. Te weinig wind? Net ging die nog. Het is nooit windstil genoeg dat hij helemaal stopt. Maar nou ook toch niks meer. Wie is daar? Je kunt niet binnenkomen. Dat zullen we dan eens zien. Ik ben binnen. Even lieverd, je weet het dan niet hoor. Wat hoort en niet hoort heb ik overboord gezet de laatste twee uur. Je zei dat je op je post zou blijven. Ik ben naar gegaan op met de mist om me heen. En dat verrekte ding dat ons vermaalt dat we afstand zijn uitgemergeld zijn. Jazeker, ik ben boven geweest. En ik zag jullie raam en het andere raam. Toen ging bij hun het licht uit en bij jullie ging het licht uit. En het was stikdonker. Na een tijdje werden mijn handen steenkoud en ik voelde de bevroren mist op de zandzakken. En ik dacht aan jullie hier bij de kachel, onder de warme dekens. Toen heb ik de schop gepakt die boven staat en de machine kapot geslagen. Toen ben ik naar beneden gegaan en hier ben ik nou. De kachel is uit. Ik zal hem weer aanmaken. Ja, hier, hier kan je niet blijven. Die dat ik je boven zou blijven. En nou zeg ik dat ik te veel hersens heb om wacht te kloppen bij een zootje draden en kleppen die niet werken. Ik ga de slaap inhalen die jij ons afgetrokken hebt. We hadden afgesproken dat dat, dat, dat niet ging. Ja, dat hadden we afgesproken. Hou je jij. Oh. En jij blik. Donder op uit mijn hut. Oh. Jouw oh, Die is voor jou smirrige rotvent. Ja, ik... en we waren dit hier nog één keer rond te snuffelen. Ja, dat ja, dat ja, dat van... Ga maar een op? kijkje nemen bij die fijne machine van je. Uh, oh. Probeer maar of je er één van ons nog mee kan donderen corporaal. Toen ik hem tussen de schapen vandaan had gejaagd en weer in bed was gekropen, hoorde ik de koeien tekeer gaan. Ach. Ik er weer uit. En jou ja, hoor, daar zit hij. Op het laatst probeerde hij bij de varkens te gaan liggen. Maar die moesten niks van hem hebben. En waar is hij nou? Buiten in de mist. Kringetjes lopen om het kamp. Zo net zag ik hem nog. Schaalt rond als een hond voor afval. Het is zo koud buiten. Zeg, moeten we hem nou geen ontbijt geven? Bemoei je er niet mee? Ik moet toch eten? Niet bij ons. Nog een vent erbij. Het geeft alleen maar moeilijkheden. Twee en twee is vier en geen vijf. Bovendien is het een plaag voor de kinderen. Ze werden gisteravond wakker van de herrie. Tja, wat doen we nou? Hoe bedoel je? Nou, met de hutte en heel de rest. Dat moeten we nou beslissen, ja. Maar die kleine Jay kunnen we de eerste tijd nog niet weg. Wie had het over weggaan? Oh, dat dacht ik. Waarom zouden we alles hier in de steek laten... Als je alleen al het werk rekent, dat we eraan gehad hebben. Het is een mooi gedoetje geworden. En een paar losse centen waard ook. Honderd pond minstens. Zoveel? Helemaal met onze eigen handen opgebouwd. Dus we blijven hier? Zo is het, Bert. En wat doen we dan met hem? Hij kan opdonderen. Oh. Varkensvoervreed. Veevoer. Eh! Dit is hem. Geen antwoord geven. Eh! Ik moet jullie wat vertellen. <coughs> ah, er is iets waar, jullie? Zou kunnen. Hij onder ons. Uh, Hij heeft gestudeerd. Als jullie mij binnenlaten, zal ik het jullie vertellen. Ik zou zeggen, laten. Uh, Kom dan maar. Uh, maar als het niks is, laat je bek dicht. Uh, het is niet niks. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Nou, en uh. geef me een kop thee. Eerst vertellen. Jullie zijn vergeten dat jullie nog steeds onder dienst zijn. Noem je dat goed nieuws? Wacht nou even. Jullie zijn altijd onder dienst gebleven vanaf het moment dat we hier zijn gekomen. Wat ja. zou dat? Wanneer hebben jullie voor het laatst soldij gehad? Een hele He? tijd geleden. Ja, lang voor de luid gestorven is. Dat is meer dan negen jaar geleden. Dan hebben jullie recht op negen jaar soldij. Wat? Geef me nou een kop thee. Hoeveel oh, zou dat wel worden? Ongeveer duizend pond ieder. Oh. Geloof er niks van. Maar hij heeft gelijk, de corporaal. Hij heeft gelijk. Ze hebben ons nooit uit de dienst ontslagen. Nee. Hebben wij onze plicht gedaan, of niet? Ja, nou, nou we hebben recht op dat geld. Als oh. je bedenkt dat we daar allemaal niet van kunnen doen, zeg. Ik zou een eigen bandje kunnen oprichten. Met mij als zangeres? Genoeg voor een tabakswinkeltje ergens in Calif. Bij de voorkamer boven de winkel. Nou. En jij, corporaal? Wat doe jij met je geld? Ik weet het niet. Ik wacht af tot het gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Wat gerechtelijk vooronderzoek? Ze zullen willen weten wie zijn schuld het is dat we hier zijn gebleven. Dan zeggen we gewoon de luitenant. Wij mochten niks weten en wij wisten ook niks. Dat is waar, behalve dan de corporaal. Ja, jij wist het niet, corporaal. Uh, ja. Jij zou nog wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Wij niet. Zo. En waarom niet? Omdat ik na zoveel jaren vechten voor mijn vaderland eindelijk de kans heb op een behoorlijk leven. En die kans laat ik mij door niemand, door niemand ontnemen. Hij zal anders zijn uiterste best doen. Dat zal niet meer hoeven als ze beginnen te vragen. Ze krijgen er alles uit. Maar wij zijn simpele mensen die amper kunnen lezen. Wij weten helemaal niks. Maar de korporaal wel. Wat denken jullie, zouden we geen recht hebben op het geld om wat we gedaan hebben? Misschien draaien we de lik in, omdat we geprobeerd hebben het leger een poot uit te draaien. Drie en twee? Dat zullen ze ook niet zo mooi vinden. Een zondagsbladschandaal zullen ze zeggen. Dan hebben ze nog gelijk ook. Twee en twee. Dat maakt het meteen heel anders. Was niet anders te verwachten. Ik en Bet, Rita en ik. <gacht> Optimisten. Dankzij wie? Dankzij mij. En daarom denk jij zeker dat je ons nou weer in de vanielen kunt schoppen, hè? Dat is gemeen. Gemeen? Ja. Als iemand jullie de waarheid vertelt. Hoe weten we dat het de waarheid is? Wacht maar rustig af. <gacht> Je denkt toch zeker niet dat iemand Evans gelooft als hij zegt... dat hij nooit met de mensen van het dorp heeft gepraat als hij varkens ging verkopen. Ik kan altijd zeggen dat ik geen weld versta. Ja. En, en dat jullie geen van allen hebben geweten dat de oorlog was afgelopen. We wisten het eerlijk niet. Of jullie wilden het misschien liever niet weten. We dachten dat we het zouden horen als het zover was. We hadden het ook moeten horen. Van de luitenant. Of ja. van jou. Ik moet alle schuld op me nemen, bedoel je. Dat zou niet meer dan billijk zijn. <laughs> maar dat kan niet. Ze geloven nooit dat ik niks heb gezegd. Ja, maar als jij nou eens deed... Alsof jij ook van niks wist. Dat geloven ze even min. Ik weet wat ze wel zouden geloven. Wat dan? Als wij met ons vieren waren. Hele simpele mensen, op zichzelf aangewezen. Zonder officier. Dat lijkt direct heel anders. Zonder de corporaal bedoel jij? Ja, maar jullie zijn niet zonder mij. We zijn toch ook zonder de luid. De luid is dood. Rita, ga naar buiten. Ja. Nee ook, Betsy. Varkens moeten toch nog voet worden. Naar buiten, zei ik. Ja, goed, lieverd. Als je denkt aan al die kerels die de oorlog niet overleefd hebben. Als je bedenkt, duizend pond elk. Wat schrijft dat nou door die stomme hersens, hè? Hm. Twee ideetjes, corporaal. Meer niet. Gen keek net zo als hij tegenover ons stond. Gen is dood. Nee. Oh, nee. Dat zal je niet glad zitten. Zolang ik nog kan lopen, nee, Daar achteraan, Hé! Hey! Nee! Jij hebt het geweer, waarom heb je niet geschoten? Nou geen tijd om dat uit te leggen, vooruit lopen! Welke kant op? Die verdomme mist! Luister, of je hem horen kunt. Jullie krijgen me nooit! Jullie krijgen me nooit! Blijf daar! Blijf waar je bent! De kant van de deflector uit. Gauw, gauw! Vijf meter uit elkaar! Met een mitrailleur, boven, met munitie. Dat wordt levensgevaarlijk als je die te pakken krijgt. En met stapel. Meteen schiet als we zien. Waar ben je? Waar is het? Waar ben je? Ik had er al moeten zijn. Ik had er al moeten... Ah! Evans, ben je daar? Hier. Wat is er met hem gebeurd? Corporaal! Ik hoor niks meer. En ik zal je vertellen waarom niet. Hij is over de klip geschoten. Gevallen? Ja. Hij is in de mist van het pad geraakt. Ik heb nog geluisterd of hij de deflector hoorde. Hoorde niks. Hij is doorgelopen de kant uit waar hij dacht dat het was. Hij is naar beneden gedonderd. Dood. Ja. Een ongeluk. Hadden ze allemaal kunnen overkomen. Uh, blij dat ik het niet ben. Arme oude Blikkie. Dat gevoel heb ik ook. En toch. Zo net nog. Ja, ja. Ik begrijp het. Maar toen was het net of als, alsof hij het niet was. Enkel iets dat ons in de weg stond. Is ja. dus Misschien het beste. Dat we de hele boel maar opreken. Klaar, Rita? Ja, bijna. Klaar, Betsy? Jo. Zeg, Olim, ik heb nog gauw even geprutst aan de jeep. de jeep? Kan niet meer voor of achteruit. Dat maakt het allemaal uh, aannemelijker. Nou, de kippen zijn vastgebonden en op de wagen. We moeten nou maar gaan. Ja. Zeg, uh, weten de kinderen bij welke vaders horen? Nou, ik heb het ze duidelijk uitgelegd. Goed, dan kunnen we gaan. Jij voorop, Olim. Ja. ja. Dan de koeien en varkens met bed daarachter. Ja. Dan de wagen met Rita en de kinderen. En ik kom achteraan om alles op te vangen wat probeert terug te glippen. Het lijkt meer of we de ark binnen gaan. <grijg> Het lijkt meer of we eruit komen. Klaar, Olim? Ja. Goed, daar gaat ie dan. Oké, okay, beschaving. We komen eraan. Voorwaarts! Hey. Hey. Bij elkaar blijven. Ja. Hey, hey! Met die let op die koeien. Ja, kom hey, maar jongens.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 En zo heeft u ons in ons dinsdagavondtheater geluisterd naar Vergeten Wacht, een spel van Janis Cooper in de vertaling van Dr. Anders APF Angevaren en geregisseerd door Leon Povel. De personen waren Luitenant Tony Folletta, Blik Hans Veerman, Olim Jip Sterman, Rita Eva Jansen, Evans, Hans Karsenberg en Betsy Hetty Berger. De trompet-improvisaties werden gespeeld door C. Smal.